De actiegroep zegt juist dat Morgan in het dierenpark op Tenerife... niet geaccepteerd zal worden door de andere orka's... en al snel weer alleen in een bassin gezet moet worden. De groep stapt opnieuw naar de rechter... om te voorkomen dat Morgan naar Tenerife gaat. Chipmachinefabrikant ASML heeft een goed kwartaal achter de rug... ondanks de economische teruggang. De omzet van het bedrijf was bijna 1,5 miljard euro... een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst bedroeg een kleine 355 miljoen...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 Daardoor kunnen mensen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten... niet op internet, niet mailen en geen pingberichten versturen. Maandag was er ook een storing. Die werd na ongeveer 10 uur verholpen. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen, vooral vanmiddag. 12 graden wordt het in het noordoosten, 17 graden in het zuiden. Vanaf morgen droger en zonniger. AWB ah, Verkeersinformatie. Alles bij elkaar, nog een kleine 200 kilometer aan file... Nog steeds erg lang is de file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Emnes en Utrecht Veemarkt. 17 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A35 vanuit Duitsland naar, Arnhem, naar Almelo... bij industrieterrein Twentekanaal file van 5 kilometer. Na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Son en Breugel 5 kilometer... En ook na een ongeluk op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda bij Sint-Willebroort nog 4 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Geloof de toekomst in ons allebei.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 Dus voor altijd. Steun ons in de strijd tegen littekens. En geef aan de collectant van de Nederlandse Brandwondenstichting. Aquafresh en DA hebben daarom iets te vieren. Alleen vandaag en morgen bij DA. Op alle Aquafresh producten 1 plus 1 gratis. Vriendelijk bedankt. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland. We kennen de markten.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 NOS Radio in journaal Marcel Oostert en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Een van de meest gesloten dictaturen van de wereld... laat stapsgewijs politieke gevangenen vrij. Birma. we praten zo met onze correspondent Michel Maas. En er komt ook iemand niet vrij. Niet helemaal althans, want staatssecretaris Henk Bleker... maakt een eind aan het getouwtrekken rondom Morgan. De orca gaat naar een bassin op Tenerife. En de orca-coalitie wil juist dat Morgan weer wordt uitgezet in zee. Helemaal vrij dus. En zo terug kan naar de familie. Dat wilde Bleker ook wel, maar hij had geen andere keus. En dus wordt het Tenerife. Het is een dier wat uh, helemaal aangewezen is op een groep... waarin zij dan vervolgens ook geaccepteerd moet worden... met wie ze kan communiceren om überhaupt te kunnen overleven. En we hebben geen zekerheid dat we haar bij die groep, bij die familie krijgen. En als je die zekerheid niet hebt, in voldoende mate... dan neem je dus bewust het risico dat ze het gewoon niet gaat redden. Wij praten hierover verder. Dat doen we met Nancy Slot van de Orca-coalitie. Mevrouw Slot, goedemorgen. Nou, dat is voor u natuurlijk een flinke streep door de rekening. Maar we horen de woorden van de staatssecretaris, meneer Bleker. En die zegt, in de natuur gaat het niet goed met Morgan. Zij zal het niet overleven. Wat vindt u daarvan? Ja, uh, erg jammer dat hij, dat hij uh, niet, niet voldoende vertrouwen heeft in de natuurlijke instincten van zijn orka, want die, die moet je natuurlijk ook niet over het hoofd zien. En daarbij kunnen uh, de diverse wetenschappers die, uh, die dit project steunen, uh, haar heel goed hierin begeleiden en ervoor zorgen dat dit uh, wel uh, succesvol kan eindigen. Oké, okay, want u denkt dat uh, Morgan het wel zal overleven? Ja, ja zeker. Uh, ze kan hier in elke stap begeleid worden. Uh, het is een jong vrouwtje. De, de familiegroep is met 77,7% uh, zekerheid teruggevonden. Uh, de de kans dat ze door die groep wordt opgenomen is ook aanzienlijk. Uh, bovendien is dat onderzoek uh, uh, want dat is het, het stemonderzoek dat is gedaan uh, waarover meneer Bleker zegt dat hij. Uh, dat ...geen 100% zekerheid heeft en dus uh, daarom besluit dat ze niet terug kan. Um, wij, wij hadden een, een veel hoger resultaat kunnen krijgen als we wat meer tijd hadden gehad... ...om dat stemgeluid te kunnen onderzoeken. Um, ja. We, ja, we vragen al eigenlijk een jaar om de geluiden van morgen. Um, we hebben dat niet gekregen. Uiteindelijk hebben we dat uh, in de hoorzitting op 9 september wel uh, gekregen... Toen is er onderzoek gedaan en al binnen twee weken met dit resultaat gekomen. En dat geeft eigenlijk wel aan dat, dat als er iets meer tijd gestoken kan worden in het onderzoek naar een familiegroep, dat daar met nog een veel hoger percentage uh, uh, kan worden gekomen. Maar helemaal zekerheid had u natuurlijk nooit genomen. Maar dat risico had u dan wel aangedurfd? Had u, vindt u dat de staatssecretaris ook had moeten nemen? Nou, weet u. Het is zo apart dat er, dat er zo ontzettend kritisch wordt gekeken naar alle risico's van uitzetting. Terwijl dat de meest logische stap is van wilde orka die je opvangt. Je, je rehabiliteert er en je zet er weer uit. En ineens wordt er heel erg kritisch gekeken naar de risico's van het uitzetten. Maar de risico's van haar gevangenhouden, die worden echt volledig over het hoofd gezien. Want wat zijn die risico's dan? Nou, de, de groep in, in Laura Park, de, de, de situatie daar is, die, die is ontzettend Op Tenerife bedoelt u? Ja, ja op Tenerife in Laura Park. Um, die groep is ontzettend instabiel. Er, er is ontzettend veel rivaliteit en agressiviteit onder die orka's. Dus, dus daar, wat gebeurt er dan? Vreten ze elkaar op? Uh, er is daar in 2009 zelfs een trainer gedood. Een trainer gedood? Door een orka, door een ja. van de orka's daar. En, een andere orka die, die wordt continu aangevallen door een andere. Die zit echt schrikbarend onder de littekens. Het, het ziet er echt niet uit. Ja. Um, er is één orka die, uh, die is geboren uh, daar vorig jaar. En die is vanaf het moment van de geboorte, uh, wordt hij gescheiden gehouden in, ja. een, uh, in een apart bassin. In een medical pool. Ja. Um, die, zit daar, die heeft daar tien maanden van zijn leven gezeten. Uh, dat is ook het bassin waar Morgan in terecht zal komen als ze naar Lora Park gaat. Maar, en... maar nu zit ze in een nog slechtere situatie, uh, of tenminste ja. een minder goede situatie. En daar zit ze al zo lang omdat, mm. met name u heeft geklaagd, zegt de Want <lacht> anders was ze al eerder weg geweest. Ja, nee. Vind u ja, ja, niet dat goed is... dat de staatssecretaris dan nu wel een knoop heeft doorgehakt? Nou, het is niet zo dat Morgan daar al zo lang zit omdat wij hebben geklaagd. Het Dolfinarium heeft zelf pas in, in juli uh, de aanvraag gedaan om haar naar uh, Laura Park te versche verschepen. En dat was al meer dan een jaar nadat ze daar al zat. Dus het is niet ons uh, te wijten dat ze daar al zo lang zit. Wij willen juist dat ze gewoon naar de, naar de vrijheid wordt teruggebracht. Ja. Um, uh, uh, uh, en Laura Park is geen verbetering voor Morgan ten opzichte van het Dolfinarium. Wat okay. gaat u nog wat doen hieraan verder. verder? Kunt u verder nog wat doen? Ja, als wij, als wij voldoende donaties binnenkrijgen, want daar zijn we van afhankelijk... dan, dan kunnen wij een, een beroep aanspannen. Oké, okay, net Van de Orca-coalitie. Dank voor uw commentaar. Super, dank u wel. Tien over negen. Hoopvolle berichten komen er uit Burma, Lara zei het al. Een van de meest gesloten dictaturen van de wereld. De nieuwe regering daar laat tientallen politieke gevangenen nu vrij. Onder wie de komiek Zarganar, en die bezocht in 2008 het getroffen gebied van de orgaan Nargis... vertelde toen dat de bevolking woedend was op de junta. They are very angry to the military genre because they don't get they, they didn't get any food they didn't get anything from the military genre and some kinds of revenge they want to make. Militaire junta de machthebbers in Myanmar deden helemaal niets voor de getroffen bevolking. En na deze opmerkingen werd hij tot 35 jaar zelf veroordeeld. Maar nu is hij weer vrij. We gaan naar correspondent Michel Maas. Michel, deze komiek Saganar die dus nu vrijkomt, is dat een bekende dissident? Ja, hij was in Birma zeer bekend. Hij was de enige die af en toe iets durfde te zeggen tegen de gunta. En uh, tot dat akkervietje met uh, uh, de orkaan Narges kon hij dat ook doen. Want hij was zo populair dat de Gunta hem eigenlijk nooit durfde of wilde aanpakken. Ze lieten hem met rust. Maar in dit geval ging hij volgens de gunta toch uh, echt te ver. En uh, kreeg hij 35 jaar gevangenisstraf. Ja, nu, nu is hij dus vrij. Is hij de enige? Er wordt gesproken van meerdere vrijlatingen, maar is al duidelijk hoeveel? Nee, dat is nog niet duidelijk. Er zijn, uh, in totaal worden er ruim 6.000 gevangenen vrijgelaten. En uh, onder die gevangenen zitten dan, uh, voor zover bekend, zeker tientallen politieke gevangenen. Maar hoeveel precies dat wordt, pas uh, in de loop van de dag duidelijk. Want er zijn geen lijsten met namen bekendgemaakt. Dus iedereen moet uh, bij elke gevangenis maar voor de poort gaan staan... om te zien wie eruit komt, wie vrij wordt gelaten. En dat gaat de hele dag door. Dat gaat bij elke alle gevangenissen in het land gebeurt dat nu. Daar staan mensen voor de poorten te wachten... en beginnen te juichen als er weer iemand naar buiten komt. En tot nu toe is bekend dat er zeker 50 politieke gevangenen zijn vrijgelaten... maar dat kunnen er ook 100 of misschien zelfs meer worden... Maar uh, dan, zelfs al zijn het er honderd, dan nog is het niet echt erg veel. Want in totaal zitten er ruim 2000 politieke gevangenen in Birma in de cel. Oké, okay, maar toch, hè, Michel, de bekendste politieke gevangene van Birma... was natuurlijk Aung San Suu Kyi, die oppositieleiders vorig jaar vrijgelaten. Nu een hele trits aan mensen die vrijkomt. En je zei het al, de komiek Zarkanar, die zo omstreden was volgens uh, het regime in Birma. Wat is er gaande? Waarom laten ze deze mensen vrij? Nou, het, het lijkt er wel heel erg op dat er uh, dingen aan het veranderen zijn in Birma. Dat begon al met Aung San Suu Kyi. Toen ze vrijgelaten werd, uh, had nog niemand echt hoop dat dat echt een verandering zou zijn. Maar ze is daarna door de nieuwe regering uh, echt ontvangen als een gesprekspartner. Ze voert overleg met de premier zelf, met de president. En ze krijgt alle vrijheid om toespraken te houden... En de Burmeese media hebben zelfs toestemming gekregen om daarover te berichten. Dat was iets wat vroeger helemaal ondenkbaar was. En het, uh, ja, de, de, de president heeft ook vredesbesprekingen met allerlei dissidentenbewegingen aangekondigd. Dat is daarmee begonnen. Hm. Het lijkt er echt op dat er in Burma langzaam maar zeker veranderingen op gang zijn gebracht. Zou het dan echt helpen, die zware economische sancties tegen het land? Nou, misschien wel. Het, wat in ieder geval geholpen heeft... is dat de sterke man, Tan Swee dat die is teruggetreden. Die was 78 en heel erg ziek. En uh, die heeft zijn groenta uh, opgedoekt. En ze hebben daarna verkie verkiezingen gehouden... en het deze nieuwe democratische regering gevormd. En Tan Swee was echt de, de hardliner. De man die, uh, die, het die het land helemaal op slot hield... En uh, ja, die als een dictator regeerde. En zijn vertrek heeft dus de weg vrijgemaakt om, om toch een beetje een normaliserend te werk te gaan in Burma. Michel Maas over het vrijlaten van gevangenen en ook politieke gevangenen, dus in Burma. Te hoge inkomens in de publieke sector. De Tweede Kamer is het zat en wil de duimschroeven aandraaien. Hoort u zo meer over? Is maar eens eventjes naar de weg... waar het regent, maar dan vooral files, of niet, John? Ja, nog steeds 40 files nog, 180 kilometer bij elkaar. Het gaat wel ietsje beter, maar eh, nog niet al te enthousiast. Normaal zitten we nu op zo'n 80 kilometer. Eh, na wat ongelukken loopt het vast op de A2 vanuit Maastricht... naar Eindhoven bij Budel, 4 kilometer. De linkerrijstrook staat ook, dicht... Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp, 10 kilometer. Op de A27, daar staat de langste file vanuit Almere naar Gorkum... tussen Eemnes en Utrecht-Veemarkt, 17 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Son en Breugel, 5 kilometer... En daar is de linker rijstrook ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het parlement van Slowakije heeft tegen uitbreiding van het Europese noodfonds gestemd. En dat is natuurlijk wel een tegenvaller voor de eurolanden, al was het verwacht. Het is misschien nog wel meer een tegenvaller voor Slowakije en de Slovaakse regering, vertelt correspondent Wouter Meijer. Echt een nederlaag voor de premier, voor mevrouw Radiceva. Zij had namelijk de vertrouwenskwestie gekoppeld aan de stemming over het eurofonds. En dus is gisteren niet alleen de uitbreiding van het fonds voorlopig gestopt. Maar ook de regering gevallen. Terwijl iedereen heel... Europa meekijkt omdat het inderdaad het laatste land was dat akkoord moet gaan met die uitbreiding van het fonds en heel Europa dus nu nog eventjes langer een paar dagen op Slowakije moet wachten. Nou, verwachting stemt het parlement binnen een paar dagen nog een keer voor die uitbreiding van het reddingsfonds en de verwachting is dat men dan wel akkoord gaat. Wij praten hierover verder met Abraham Muller, die woont al 19 jaar in Slowakije en runt daar een reisagentschap. Meneer Muller, welkom in de uitzending. Goedemorgen. In de Slovaakse politiek uh, was er veel tegenstand tegen steun voor het uh, noodfonds. Hoe bent u vanochtend wakker geworden na de stemming? Nou, toch een beetje met een kater. Uh, ik, ik, ik denk dat de meeste mensen wel teleurgesteld zijn dat deze regering gevallen is. En ook dat, uh, nou ja, die mening is vrij verdeeld in het land. Maar gedeeltelijk ook dat, uh, dat er niet voor het noodfonds is gestemd. Want dat ervaart men toch als een blamage? Nou, ik denk de, die mening is erg verdeeld. Men, men, men kan het heel zwart-wit zeggen in dit land. Uh, de stedelijke bevolking in het westen en in het oosten van het land, die zouden bijvoorbeeld voor uh, stemmen voor het noodfonds. En de mensen op het platteland, in het midden van Slowakije, uh, die zullen eerder ja, denken van waarom moeten wij, die wij die het toch toch al niet zo goed hebben, uh, meebetalen aan uh, het helpen van uh, rijkere landen in de problemen. Hm. Dus dat is, dat is erg verdeeld in het land. Oké, okay. en ja, de premier Radechova wilde absoluut dat er gesteund of uh, voorsteun voor het noodfonds werd gestemd. Ja. Zij heeft daar haar lot, haar politieke lot aan verbonden. Wat vinden de sloraker van dat de regering nu ook echt gevallen is over dat noodfonds? Nou, dat is dus nogmaals die verdeeldheid in het land. Ik denk dus algeheel gezien, politiek gezien, is daar de wil om het noodfonds te steunen. Uh -huh. In het parlement is er een, een, een, een, een enorme meerderheid voor dat noodfonds. Alleen het is een politiek gespel ge geworden waardoor dat noodfonds nu voorlopig nog even niet uh, goedgekeurd is. Onder de gewone bevolking, denk ik nogmaals, is die, is die stemming heel verdeeld. En uh, kan je zeggen dat, dat de mensen in de grotere steden het jammer vinden dat deze regering is gevallen. Het is een regering die uh, hervormingen heeft doorgevoerd, uh, bezuinigingen heeft uh, doorgevoerd, uh, veel respect krijgt van, uh, van de mensen. En uh, de mensen in het, in het binnenland, uh, in de bergen, in het midden van het land, die liever hebben dat de Sociaaldemocraten terugkeren. Die ja, weer wat ruimer zeg maar, in opvattingen zijn wat uh, de besteding betreft. Is die verdeeldheid er ook als het gaat over de euro, of men daar nog tevreden mee is? Nou, over de euro is het men, men het wel eens. Uh, uh, vreemd genoeg, ook in de opiniepeilingen ziet men altijd dat uh, de Slovaken zeer Europees zijn, zeer Europese Unie. En ook zeer, uh, zeer tevreden zijn met de eurozone. Uh, toen de euro hier werd ingevoerd, was dat uh, vrijwel probleemloos. Uh, de prijzen stegen ook niet zo dramatisch als. Men, uh, men dat, uh, dat ervoor in, de, in het westen van Europa. En uh, die euro werd net ingevoerd, nog net vlak voor het begin van de crisis. En heeft ook wel gezorgd dat Slovakije gevrijwaard is van een, de, een, een diepere val. Kijk naar bijvoorbeeld naar Hongarije, de problemen die daar, die daar zijn ontstaan. Dus de mensen zijn tevreden met die euro. De mensen zijn tevreden in de Europese Unie. En ik denk ook, dus daarom, die grote meerderheid in het parlement... voor de steun van het noodfonds. Maar helaas is dat een politiek spel geworden... waardoor, ja. waardoor dat dus niet dus, uh, heeft plaatsgevonden. Afijn, ah, vrijdag. Nieuwe ronde nieuwe kansen. Abraham Muller in Bratislava. Dank u wel. Dank u wel. Goedemorgen. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bestuurders in de zorg mogen niet meer verdienen dan de balken en de norm. Een Kamermeerderheid pleit voor een aanscherping van het wetsvoorstel op dat punt. Het kabinet wil het salaris van de minister-president als norm stellen... bij semi-publieke instellingen in bijvoorbeeld het onderwijs... publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties. Maar volgens de Kamer gaat dat voorstel niet ver genoeg. Tien jaar is er gewerkt aan een wetsvoorstel om de topsalarissen in de publieke en semi-publieke instellingen aan banden te leggen. En telkens weer laaide de ophef over de exorbitante beloningen op. Zo ook gisteren in het Tweede Kamerdebat. Studenten van de hogeschool, zoals in Holland, kregen diploma's die niets waard bleken. Patiënten van ziekenhuizen, zoals het Maastadziekenhuis in Rotterdam, moesten vrezen dat ze nog ziek naar huis gingen. De huizen van woningcorporaties, zoals Rochdale in Amsterdam worden niet onderhouden, maar wel afgebroken. Al dus Ronald van Raak van de SP. En de lijst laat zich moeiteloos aanvullen. Zoals met de onlangs in opspraak geraakte directeur van het COA... Noerten al -Bayrak. Meer dan tien jaar is er gesproken over een wetsvoorstel. Pierre Heijnen van de PvdA. De wet, openbaarheid, publieke topinkomens... was het eerste teken dat in de 21e eeuw... we weer terug willen naar normale verhoudingen. En nu gaan we dat met deze wet doen. Een perk stellen aan de verrijking aan de top, aan het verder uit elkaar groeien van onderwijzers, verpleegsters en hun managers. En minister Donner van Binnenlandse Zaken maakt met deze wet een eind aan dit soort beloningen bij bestuurders in het onderwijs, de publieke omroep, de woningcorporaties. Bestuurders in deze sectoren mogen net als ambtenaren straks niet meer verdienen dan een minister-president, ruim 180.000 euro. En hiervoor is brede steun in de Kamer. Met name de linkse oppositie wil echter verder gaan. Ronald van Raak van de SP. De discussie over topinkomens in de semi-publieke sector begon zo'n tien jaar geleden. Maar liefst zeven keer heeft de commissie Dijkstal een advies uitgebracht. Meerdere keren zijn voorstellen gedaan, maar ook weer van tafel gehaald. We kunnen niet zeggen dat de regering onvoldoende tijd heeft gehad om na te denken. Maar toch is het voorstel dat nu lucht voor ligt nog niet goed. Het grootste bezwaar op het wetsvoorstel is de uitzonderingspositie van de zorgbestuurders. Die mogen namelijk zelf afspraken maken over de topsalarissen. 190.000 euro is nu de norm maar niemand blijkt zich daaraan te houden. Karin Gerbrands van de PVV. In de zorg kwam in 2010 maar liefst 91 procent van de bestuurders... boven de norm van 190.000... en 40 procent daarvan ook nog eens boven het plafond van 247.000. Wat iedereen schokte was de beloning van Paul Smit... de voormalig bestuurder van het ziekenhuis. waar een bacterie zich rustig kon verspreiden... terwijl de beste man druk met fusieperikkelen en nieuwbouw bezig was. Hij was de best betaalde ziekenhuisbestuurder... met een salaris van maar liefst vier ton. En nadat zijn falen eindelijk iemand was opgevallen... mocht hij nog met een slordige 236.000 euro ontslagvergoeding vertrekken. De verontwaardiging van de PVV over het zogenoemde gegraai aan de top is cruciaal. Hierdoor is namelijk een meerderheid om ook de salarissen in de zorg aan te kunnen pakken. Alle reden van mijn fractie om alle bestuurders van de publiek en semi publieke sector... onder het bezoldigingsmaximum te laten vallen. Dus inclusief de zorgsector. Want we kunnen rustig stellen dat de beloningscode in de zorg falikant mislukt is. De sector heeft de kans gehad om tot redelijke beloningen te komen, maar heeft dit verzaakt. De Kamer wil dus doorpakken als het gaat om de topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector... Minister Donner reageert vanmorgen op de Kamer. Ja, want dat debat met minister Donner over de topinkomens... begint straks om kwart over tien. En politiek verslaggever Michiel Breedveld, u hoorde hem, is daarbij. Nederland zelfs al heeft in Stockholm de eerste nederlaag geleden sinds de finale van het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Zweden was in de laatste kwalificatiewedstrijd met 3-2 te sterk en plaatste zich daarmee direct voor het EK als beste nummer 2. Vooran je had de nederlaag helemaal geen gevolgen, we waren al als groepshoofd en groepswinnaar geplaatst. Toch was de bondscoach wel aan het balen van deze nederlaag. Als een stek. Ja, tuurlijk. Weet je, je weet dat het een keer gaat gebeuren. Het wordt steeds moeilijker om maar te blijven winnen na al zo'n lange tijd. Uh, dat je er een keer tegenaan loopt. Maar de manier waarop, daar ben ik wel doodziek van. Omdat je gewoon veel beter bent als je tegenstander bent. Ja, je balbezitpercentage is 71 procent. Nou, moet je je voorstellen dat je speelt uit. 71, 29. Ik bedoel, dat, is, dat zegt zoveel. Ik zat eigenlijk rustig naar de wedstrijd te kijken. Ook naar de 1-0. Die was ook onnodig. We maken 1-1 eigenlijk. We blijven heel rustig. We blijven ons spel spelen, we maken 1-1. We beginnen de tweede helft goed en komen we een schitterende goal op 2-1. Ja, als dat 5 minuten 2-1 blijft, dan win je hem ook makkelijk. En, en daarna geven we gewoon twee hele makkelijke goals weg. Het is eigenlijk het hele verhaal van deze wedstrijd. Goed gespeeld, drie goals weggegeven en dan verlies je hem. Kun je nou als coach hier je, je voordeel uithalen op een of andere manier? Want je zegt zelf al, er komt een moment dat je er een keer tegenaan loopt. Ja, tuurlijk. Overal kun je je voordeel mee doen. En, uh, en, en dit is, uh, ja, dat betekent dat je, dat je ondanks het feit dat je zoveel beter bent, dat je eigenlijk goed speelt. Dat je toch altijd, uh, dat je geen enkele onopletterdheid kunt veroorloven. Want op dit niveau krijg je dan zomaar een wedstrijd verliezen. Ja, en dat betekent wat je zegt het al, de goals geef je eigenlijk een beetje weg. Dat je dus afgestraft wordt uh, voor een beetje gebrek aan concentratie hier en daar. Nou, ik moet dat nog goed terugzien, want dat was ver weg van mij. Ik kon het niet goed zien. Maar ik denk dat het daar wel mee te maken heeft, ja. ja en nou heb je gisteren op de persconferentie juist gezegd... we moeten altijd 100% geconcentreerd spelen, want alleen dan win je prijzen. Ja, maar dat hebben we ook gedaan. We hebben 100 Als je kijkt naar deze jongens... hoe ze gespeeld hebben vandaag, dan hebben we dat heel goed gedaan. Alleen, we zijn op een paar momenten na, zijn we, en misschien... Vijf minuten in de wedstrijd zijn we wat onzorgvuldig en wat ongeconcentreerder geweest. Als je dan er iets positiefs uit wil halen, dan, dan, dan moet ik zeggen... zelfs in die korte periode kan je dan toch een wedstrijd verliezen. Als je er nog iets positiefs uit moet halen als jij naar de blijdschap van de Zweden kijkt... kun je dan er nog een, een, een positief gevoel uithalen of zeg je... Ja, daar heb ik even helemaal niks mee nu? Nou nee, Ja, goed, ik snap hun wel. Als, als kinderen zo blij zijn ze terwijl ze weten dat ze, dat ze veel, veel minder waren als hun tegenstander... Maar goed, dat ze zijn gekwalificeerd. Dus ik, ik kan me dat blij zijn wel voorstellen. Bert van Marwijk en was Stigelen sprak met hem. We gaan nog even naar Mark Robin Visser op de set van een misdaadfilm... die uh, momenteel wordt gedraaid. Heb jij, heb jij je, je rolletje al zeker gesteld, Mark Robin? Ja, ik, ik, ik zit er nog niet helemaal tussen. Ik heb het wel nog even geprobeerd. We staan hier nu uh, in de make-up. Uh, er worden hier nog wat lichtdingen uitgeladen. Ja, dat, dat bijrolletje waar we het vanmorgen over hadden in, uh, Dave Schramm... is dat, ja. dat toch... Uh... Die kan uh, die Martin spelen, dat is geen enkel probleem. Kan dat, ja? Ja, ja hij mag nu hier naartoe komen. Ja, hij maar mag maar ook... voor mij eigenlijk, niet voor iemand of voor, anders? Oh, voor mij. jou? Ja, nee, ja, zeker. Dat zou ik zeggen. Zeker straks eventjes. Maar jij bent de, u, bent de u bent de producent. Ja, u, ja tutoieer niet. Samen met, <laughs> samen met uw vrouw, Maria Peters? Ja, nee, we zijn hier op de set van Kop Versus Killer. En uh, ja, er staan hier uh, ja. twee hele uh, jonge mensen naast me. Dat gaan we zo even vertellen. Oh, okay, maar het okay. leuke is van, van, van deze film, dat wordt een televisiefilm... die gaan we in april ja. volgend jaar zien. Ja. Maar de crew van deze film komt in grote mate overeen met de crew van de film Razens ja. van u. Ja, dat is een boek van Carrie Lee. Die is gisteravond in première gegaan. Ja, die film is gisteravond in première gegaan. In en... Tuschinski, in Amsterdam. Hoe was het? Ja, het was een overweldigend. Het is, uh, je u ziet je... er nog een klein beetje verkreukeld uit. Nou, dat komt ook omdat het <laughs> nogal laat is geworden. Ja. Dat is bij hun ook het geval. <laughs> <laughs> uh, je hebt uh, je, u heeft twee uh, spelers meegenomen, de hoofdrolspelers. Vertel even. Uh, nou, uh, Mingus Dagelet en uh, Abby Hoes heb ik meegenomen. En die, uh, die uh, spelen. Ja, Abby speelt de hoofdrol in de film... Uh, en ja. uh, Bart uh, speelt gespeeld uh, door Mingus heeft een hele belangrijke bijrol in de film. Dus eigenlijk uh, de hoofdrolspeler, zeg ik maar. Jullie waren gisteravond ook op de première in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja. Zeg, uh, jullie zijn 17 en 19, hè? Jij bent 17, jaar. ja. Uh, ja? Wat, wat doe je nou met je handen? Want dat zien ja, de mensen niet op de radio, hoor. Mevrouw de actrice. Het <laughs> <laughs> staat een beetje raar met je handen te bewegen. Ja, sorry, dat moet soms gewoon even. Wat, was de, wat, bedoelde, wat bedoelde je daarmee met die beweging? Oh, ik dacht, ik ben 17, 19. Nee, dat maar jij bent toch 17? Wel. Ja, ik ben ja, ik 17. Ja, weet het wel. Oké. Okay. Kijk jij veel naar jeugdfilms zelf? Uh, nou, ik vind mezelf uh, eigenlijk iets te oud voor jeugdfilms. Ja? <laughs> en jij, Minkus? Ik kijk niet zo vaak naar jeugdfilms. Nee. Nee. nee, Nou hoor je dat het ontzettend goed gaat met jeugdfilms. Het Cinekit-festival opent vandaag. Gaan jullie daar trouwens ook nog naartoe? Ja, vanmiddag geloof ik. Ja. Cinekit, hè? dat is een jeugdfilmfestival dat in 28 bioscopen gaat draaien. Mevrouw de actrice kijkt een beetje van, oh, wat is dat nou weer? Ja, dan euh... gaat u uw film ook draaien. Ja, ja, ja, oh, echt? Oh, ja. Vertel, vertel je ja, het ja, even. Wat ja, Razen draait er, draait er twee keer, geloof ik, of drie God, keer. Jullie weten echt heel mooi. Ja, Zij worden ook een beetje ja? geleefd op dit moment. Want ze, ze gaan deze week ook nog naar allerlei steden. Dus, een uh... echt, echt een jong sterretje ben jij. Nou. <laughs> <laughs> maar wat leuk dat jullie in Razen spelen. En gefeliciteerd met de première. Ja, dankjewel. dankjewel. En uh, jullie gaan straks ook naar uh, de opening van Cinekit. En daar hebben we dan ook yes. Willem-Alexander en Maxima. Ja, nou, de, uh, wij gaan daar niet naartoe, want wij gaan naar Ede. Want daar oh. gaat razend uh, over draaien. Maar Maria en uh, Minges, of nee, jij bent nou, daar niet, hè? Prima, het oh, is oh, nog een hele organisatie. Ik laat jullie gewoon dat lekker even uitzoeken. En dan ga ik hier nog even op die set kijken... of ik ergens uh, mezelf in een rolletje kan praten. <lacht> Als het lukt, <lacht> horen jullie het wel. Graag. Het is hier echt een ontzettende bende. Sorry hoor, ik kan er ook niks van maken verder. Nou, we zien het wel. Mark Robin Visser. <lacht> ja, we zien het wel. Dank je wel voor vanochtend. Het is bijna half tien. Einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De KRO neemt het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Je doen? Nou, regionale krimp, dat is een groot probleem in dit land. Zoals we allemaal weten. De nieuwste cijfers worden zo meteen gepresenteerd. Hoe erg die krimp is en hoe groot de randstad is gegroeid. Verder, GroenLinks schrijft het Kamerdebat over het asbestschip Otto Pan aan... om te pleiten tegen de bezuiniging op de milieucontroles. En er is een koninklijk huwelijk in Bhutan. En welke bekende Nederlander is daarbij? Gordon. Jotem. Jottem. Oh. Jotte. Jotum, Erika Terpstra. Oh? Straks, dat en meer. Dat Straks in Goedemorgen Nederland. Dieper. Nederland. Wow. Na het nieuws, hier is Dwarf Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de actiegroep Orca Coalitie is kwaad over de beslissing van staatssecretaris Bleker... om de Orca Morgan naar Tenerife te sturen. De Orca gaat daar naar een dierenpark. De Orca Coalitie wil Morgan terug in de vrije natuur. maar volgens Bleker overleeft het dier dat waarschijnlijk niet. De actiegroep stapt nu opnieuw naar de rechter. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Awb nou, Verkeersinformatie. Nog 37 files, 145 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Budel, 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Ook een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan. Dat zorgt voor 5 kilometer file. De linker is staan dicht. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Schellingwoude en Amstel Business Park, 6 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Hoe snel groeit de Randstad en hoe snel krimpt het platteland? Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert de prognose tot 2040. Turkije in de ban van schokkende voorpaginafoto van een vermoorde vrouw... Geen bezuinigingen op milieucontroles, bepleit GroenLinks. En het ochtendhumeur van Koos Postema, het is 2 over half 10. Dit is Karo, Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Oud-Alblas. Waar binnenkort een nieuw streekproduct verschijnt. Groene stroom. Goed, reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzocht hoe de Nederlandse bevolking zich ontwikkelt en verspreidt in eigen land tot 2040. Dat is belangrijk, want het plattelandsgemeenten hebben te maken met krimp, zoals u weet. Veel mensen trekken daar weg. Dus die dorpen hebben moeite om zichzelf overeind te houden, zeker als uh, alle jonge mensen daar weggaan. En de Randstad deid alsmaar uit, leidt ook weer tot allerlei uh, politieke discussies over uh, grote Randstadgemeenten en provinciale samenwerking, dat soort dingen. Nou hadden wij graag contact gehad met uh, Jan Latte, die is demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hadden we ook een afspraak mee die zouden cijfers presenteren. Maar die is er nog uh, niet. Um, dus uh, moeten we uh, kijken wat we uh, kunnen doen... om die verbinding tot stand uh, te brengen. Um, inmiddels uh, kunnen we dan eerst maar even naar Turkije gaan, lijkt me. Um, want daar is het land in roer vanwege een foto... van een uh, vermoorde vrouw met een mes in haar rug... die ook nog uh, in een camera van de betreffende fotograaf kijkt. En uh, De achtergrond van die foto is... Eervraak, Bernard Bouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb hem al een beetje beschreven. Uh, klopt het met het beeld zoals die in de krant stond? Ja, het is een gruwelijke foto. En het gaat inderdaad om een gruwelijk drama ook... dat zich in Turkije heeft afgespeeld. Deze mevrouw die was in de dertig en die was getrouwd... Uh, ze was al etelijke keren door elkaar geslagen door haar echtgenoot. Ze was daar ook weggegaan bij die meneer. Uiteindelijk heeft hij haar toch overreden om terug te komen. En dat heeft ze gedaan. En volgens de kranten is nog geen uur nadat ze terug was... heeft hij haar vermoord dus met, uh, in de badkamer. Met dat gruwelijke mes in haar rug. Je ziet het bloed er nog uitkomen. Het is echt heel dramatisch. Vervolgens heeft hij geprobeerd om het huis in brand te steken. En uh, dat is hem niet heel erg gelukt. Maar het is erg dramatisch. En wat ik eigenlijk zelf nog het meest... Afschuwelijk vindt, is dat die mevrouw op die foto is naakt. En ik heb andere foto's van haar gezien. En ze droeg een hoofddoek in het normale leven. Dus iemand die zo gebrand is op fatsoen en normen en netheid. die moet je niet op zo'n manier, denk ik dan, na haar dood nog afbeelden. Nee, en waarom heeft die krant dat gedaan? Nou ja, daar wordt heel erg over gediscussieerd. De hoofdredacteur van die krant, uh, Haber Turek, heet hij overigens, Fatih Altaïle, die zegt dat hij het gedaan heeft omdat hij echt aandacht wilde vragen voor de gruwelijke positie van vrouwen in Turkije. Er is natuurlijk echt veel eervraag, er is echt veel uh, huiselijk geweld tegen vrouwen. Dat is zijn versie van het verhaal. Uh, heel veel journalisten die denken er anders over. Die zeggen dat Hbert Turk dat een tabloid is. Die zoeken altijd de sensatie. Dus het gaat helemaal niet om die mevrouw. Het gaat er alleen maar om dat de kranten worden verkocht. En dat uh, het nieuws uh, wordt uh, gehaald. En uh, ja, er dus is een hele uh, discussie rondgebarst, uh, losgebarst in Turkije. En, en een van de meest pikante dingen is dat de echtgenote van deze meneer Altair, de hoofdredacteur van die krant, die heeft zich eigenlijk min of meer gedistacheerd van haar echtgenoot. Want? Want ze zei, ze werd gevraagd, wat vind jij er nou van, want jij bent een vrouw. En ze zei van, uh, je moet mij niet zien als afgevaardigde van mijn man, zei ze. Ja. En ze, keek, ze gaf een zeer significante blik toe ze dat zei. Misschien is het, het ook tof... wel zo, misschien is het ook wel zo, omdat de betreffende hoofdredacteur nou ook niet bepaald uh, onomstreden als, als het gaat om uh, gedrag tegen vrouwen. Nee. Dat is zeker waar. Kijk, die meneer Fatih Altaïler... die zegt dat hij voor vrouwenrechten is... maar hij heeft een paar gruwelijke uitspraken gedaan. Zo heeft hij bijvoorbeeld eens over een Koerdische activisten, mevrouw Erin Keskin... daar heeft hij ooit iets van gezegd... die had een uitspraak gedaan over verkrachting. En toen zei hij dat zij het misschien zelf ook wel verdiende... om verkracht te worden. Nou ja, iemand die zoiets zegt... die krijgt niet de gouden medaille van feministische clubs in Turkije. Dat nee. moet duidelijk zijn. Dat lijkt me ook niet in de rest van de wereld overigens. Overigens nee, ja, ja. zeggen de officiële cijfers al... dat dit jaar ...honderd vrouwen zijn vermoord. Uh, terwijl uh, eervraak daar vaak toch de achtergrond bij is, begrijp ik. Uh, en eervraak is verboden in Turkije. Dus hoe moet ik dan die cijfers rijmen met de strekking van de wet daar? Nou ja, er wordt natuurlijk een heel groot debat over gevoerd in Turkije. Je ziet eigenlijk twee ontwikkelingen. De afgelopen jaren... Is uh, er heel veel actie ondernomen tegen eerfraak. De wet is veranderd, de straffen zijn verhoogd. En uh, pas nog kondigde de minister van Familiezaken aan, mevrouw Fatma Shahin, dat er een nieuwe mogelijkheid komt voor vrouwen die te, te lijden hebben van huiselijk geweld of eerfraak, dat ze uh, plastische chirurgie mogen laten toepassen op kosten van de overheid. Ja. Dus dat gaat allemaal heel ver. Dus aan de, de overheid wil wel ja. particuliere instanties. Er wordt heel veel geld gegeven, bijvoorbeeld om meisjes naar school te krijgen in, uh, op het platteland in Turkije. Ja. Het idee is dat als meisjes naar school gaan, dan worden ze zelfstandiger, dan zijn ze meer in staat om voor zichzelf op te komen. Ja. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Ja. De andere kant van het verhaal is dat je dan eigenlijk verwacht dat die statistieken omlaag gaan, maar dat gebeurt dus helemaal niet. Nee. Wat je dus eigenlijk ziet is dat er heel veel actie wordt ondernomen, ja. maar dat die actie toch niet heel veel effect uh, leidt te lijkt te hebben. lijkt op dubbele moraal, Bernhard. Ja, dat zou ik denken. Heel vaak de overheid loopt voor op de rest van de maatschappij. Daar komt ja. het misschien op neer. Ja, goed. Die man uh, die deze mevrouw zo uh, ernstig heeft toegetakeld uh, en heeft vermoord, is die al aangehouden eigenlijk? Ja, die is gelijk aangehouden. Want hij probeerde om het huis in de brand te steken door een fles uh, gas te laten ontploffen, propaangas. Ja. Uh, het brand is inderdaad ook in. Uh, die is ontstaan, maar het huis is niet afgebrand. Hij is onmiddellijk gearresteerd door de, de brandweer is gekomen. De politie heeft hem gearresteerd en hij zit vast. En hij wordt voorgeleid. En hij zal gezien al commotie, zal natuurlijk ook een flinke straf uh, krijgen. Ja. Maar ja, daar komt die mevrouw natuurlijk niet mee terug. Dat is natuurlijk ook nog eens een keer zo. Ja. En deze meneer was overigens al een hele lange tijd werkloos. Ja. Had ook hele grote psychologische problemen. Dus het is echt een heel groot drama. Bernard Bouwman, ik dank je wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De wasbeerhond rukt op in het noorden en het oosten van het land. Dat constateren deskundigen van het RIVM. Maar wat is dat eigenlijk voor een dier, zo'n wasbeerhond? specialist Jaap Mulder is het antwoord. Dat is een, uh, een klein hondje, uh, ongeveer zo groot als een vos... maar iets korter op de poten. En dat is een dier die een hele dichte, lange vacht heeft. En vanwege die vacht is die door de Russen al voor de oorlog voor de Tweede Wereldoorlog uh, op grote schaal losgelaten in uh, de Sovjet-Unie. Maar nu komt hij dus vanuit Rusland, is hij eigenlijk al tientallen jaren bezig om Europa te veroveren. En nu uh, komt hij over onze grenzen en dat gebeurt vooral in het noorden van het land, dus zeg maar de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. En de verwachting is dat het dier uh, over een jaar of twintig een heel algemeen dier zal zijn in, uh, in Nederland. Of het dier uh, schadelijk is, uh, uh, dat is nog maar helemaal uh, de vraag. Eigenlijk is de wasbeurond vooral een, een scharrelaar, een verzamelaar en niet een jager. Dus hij pikt makkelijker te krijgen voedsel uh, op uh, kikkers, padden, muizen. En gevaarlijk voor mensen is hij al helemaal niet, want het is, een, uh, het is een klein dier die bang is voor mensen. We zullen hem heel weinig zien terwijl het toch in onze directe omgeving eh, voorkomt. Oh, dus Jaap Mulder over de wasbeerhond. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... Goedemorgen Cairo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Oud-Alblas. Terug naar Maria de Beers. Nou, dat zul je altijd zien. Sta je hier tussen de koeien? Ah, dan gaan ze gelukkig toch wat zeggen. We zijn te gast uh, op het melkveebedrijf van Simon Kortleven. Um, want uh, er komt een nieuw streekproduct hier... Groene stroom. Waarom? Nou, op de melkveehouderijbedrijven wordt gaande meer stroom gebruikt. Door de ja, robots en uh, mestschuiven en melkmachines. De bedrijven worden groter, dus de vraag naar stroom wordt ook gaande groter. En de stroomprijzen ja, die blijven stijgen. Ah, en dan wil je je kosten toch wat uh, beheersen. Dan wil je toch uh, ja, die kosten drukken. En als je dan zelf stroom op kan wekken. En je kan dat rendabel krijgen, is het toch weer een, uh, ja, dat je kosten omlaag kan brengen. En uh, dat gaat u doen, want ik heb ze net gezien. Splexplint, de nieuwe zonnepanelen hier op het dak. Ja, dat is voor een uh, project, project, Mijn Dak, Jouw Dak. Dat is een uh, project dat je uh, eigenlijk de burgers ook uh, wil interesseren om uh, de streek duurzaam te maken. En dat ze ook groene stroom gaan gebruiken en die eigenlijk zelf opwekken. Uh, maar omdat niet alle burgers zelf op het eigen dak zonnepanelen kunnen of willen leggen en de boerendaken die zijn beschikbaar daarvoor. Tja, een boer die uh, heeft een grote stallen, dus als hij zijn dak beschikbaar wil stellen tegen een, uh, ja, een uh, kleine vergoeding, dan kan je zo ook samen de streek duurzamer maken. Dus dat betekent dat ik als burger een soort aandeel kan nemen op een stukje van uw zonnepanelen. En dat ik dan in ruil daarvoor weer groene stroom terugkrijg. Ja, dat klopt. Nou uh, is dit het eerste proefproject. Uh, uh, Rolia Wiggelinkhuizen mm -hmm. van de Agrarische Natuurvereniging De Haneker, Ondertussen even een koe aaien. <laughs> U bent ja. ook een van die burgers hè? Ja, ik ben een van de burgers. En ik zit ook in de werkgroep Energie van De Haneker. En uh, nou, dit is ons idee dat wij uh, burgers gaan interesseren voor het kopen van aandelen op het, de boerderijendaken in ruil voor groene stroom. En uh, dan zou je zeggen, ja, er is de groene stroom genoeg in Nederland. Koop het gewoon bij de Eneco of bij Green Choice. Maar wij denken dat het heel goed voor uh, onze streek is als we het echt een eigen streekproduct. Dus groene stroom van de Alblasselwaard in de Vijf Heeren landen. Dat je hier langs fietst en dat je zegt, kijk, nee, je waar, dan, komt uh, waar komt mijn energie vandaan? Daar komt mijn energie vandaan. Dat, wij dat uh, ja, vinden we een mooi, een mooi idee. Dan hebben we twee kanten. De boer uh, heeft dan ook uh, extra mogelijkheden voor stroom opwekken. En de burger heeft weer betrekking op de agrariën en heeft dan gelijk groene stroom. Dus het lijkt ons een briljant idee. Alleen, nou kijk ik naar buiten. Het is grijs, het is heel even opgehouden met regenen. Er liggen de mooie zonnepanelen op dak. Maar ik kan me niet voorstellen dat daar nu veel energie van komt vandaag. Nou, eh, misschien dat Simon dat kan toelichten. Maar we zijn juist eh, met, nu met een project bezig, waarbij we een ander soort eh, paneel erop gaan eh, leggen. Dat doen we in samenwerking met eh, een, een zon en zo, dat is een bedrijf. Wat eh, panelen levert en dan richten we ons meer op lichtpanelen. Dus kijk, de zon gaat wel natuurlijk elke dag op. Alleen zitten er, er vaak wolken voor. Dus als we dan nou wel die licht kunnen filteren door die wolken heen, dan verwachten wij, dat is de verwachting van de proef, en dat zoeken we uit dat die lichtpanelen dan misschien wel beter geschikt zijn voor Nederland. En die lichtpanelen, die liggen nog even terug naar Simon Kortleven... die liggen hier dus op dak? Ja. En, uh, ja, ze leggen er nog te kort op om echt uh, wat van te kunnen zeggen. Want ze zijn vorige week pas gelegd. Maar uh, ja, als je daar een jaar naar kijkt, dan kun je vergelijken. Want uh, ja, nu is het wel donker weer. Maar je moet dat natuurlijk over een langere termijn zien... want je legt ze neer voor 20, 25 jaar... Dus ja, dan kan je gewoon de gemiddelde zonneuren rekenen in Nederland. En daarvan uitgaan wat het ongeveer oplevert per jaar. Nou, uh, had u dit weekend open dag uh, om de zonnepanelen uh, te laten zien aan geïnteresseerde burgers. Kwam er een beetje wat volk op af? Ja, een man of twintig die echt uh, geïnteresseerd waren in de, uh, ja, in de constructie die, zoals wij die in gedacht hebben. En uh, dat ze daar dan, uh, ja omdat hij nog niet alles weet, omdat het nog een oprichting is. Mo willen we juist dat de burgers ook meedenkt in de vorm hoe we dat op moeten gaan zetten. En uh, daar waren we al uh, geïnteresseerd voor. Dus wie weet binnenkort uh, naast uh, de, uh, de appeltjes uh, uit de boomgaarden. de melk hier van de koeien ook groene stroom uit de Albassenwaard. en vijf heren Zij Marielle Beers. Straks, hoe, goed, uh, hoe snel groeit de Randstad en hoe snel krimpt het platteland? Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1956. Vindt u het niet jammer dat u al dat werkt op internationaal terrein... en ik denk het bijzonder aan het werk voor de Europese eenwording dat u dat nu hebt moeten opgeven? Eerlijk gezegd, uh, wel een beetje. Ja... Deze dag, in 1956, 12 oktober dus... kreeg de Nederlandse politiek er een bijzonder gezicht bij. Namelijk dat van Marga Compley, eerste vrouwelijke minister ooit. Kritisch katholiek, hard in de omgang met haar collega's... en een inspiratiebron voor heel veel vrouwen... onder wie ook een van haar vriendinnen, Wies Staal. Een formatiecrisis die 120 dagen duurde... werd het weer rustig rond en op het Binnenhof... en kwam in de fraaie truivenzaal het lang verbijde nieuwe kabinet... in eerste zitting bijeen. Onder voorzitterschap van de formateur Dr. Drees... die wederom minister-president is. Er waren bloemen van Dr. Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, Dr. Marga Klompé. Ze was een beetje een beschermeling van Roma, heb ik begrepen later. En zat toen in de KVP. Dus zij was zeer voor, uh, ja, voor, voor confessionele partijpolitiek ook. En, en, ja, en toen in die tijd, zij had wel wat te brengen. En werd zij gevraagd om, om in, de, in de politiek te komen. Daar voelde ze zich heel goed bij. Ze heeft natuurlijk toch wel iets gehad van. Oh, die vrouw, die moet altijd. En ze moest natuurlijk altijd extra op haar hoede zijn, want dat was in die tijd nog zo. Als je in een heel. Misschien nog wel hoor. Als, als je dan in een heel mannengezelschap zat. Dan, ja, dan werd er drie keer zoveel van je gevraagd. als, als vrouw zijnde om je waar te maken. En ze kreeg natuurlijk ook best wel gauw kritiek. Ik heb begrepen dat, dat ze met Schmelzen nogal... Een, ja, dat was een soort haat liefdeverhouding. Maar Schmelzen was een, een, een goede vriend van haar ook. Maar als het er dan op aankwam, dan zei ze keihard wat haar mening was. En ook al als, ja, kon je nog zo'n goede vriend zijn, maar dat werd gezegd. En ik denk dat door haar werken, door haar manier van zijn... Uh, door haar manier van communiceren ook... dat ze daardoor gewoon ja, de harte veroverd heeft van de mensen. Wanneer ieder mens bereid is met de mensen om zich heen te leven... en goed te leven en wat voor ze over te houden... dan zal het veel eenvoudiger zijn om ook volken met elkaar te laten werken. Oh ja, wat, ook een geweldig, wat ik ook geweldig vond, was toen de arme wet... die zou omgezet worden in de algemene bijstandswet... Nou, er was natuurlijk heel veel discussie over. En dan was er, dit was te veel en dat was te veel. En hier hadden ze wel genoeg aan. En dan zeiden ze, ja, dat met een bloemetje hoort er ook bij. En dat vond ik, ja, ik vond dat zo fantastisch. Dat ze zo van, die mensen die hoeven niet, net niet van honger te sterven. Maar die moeten ook iets leuks en iets uh, kunnen doen. En iets leuks kunnen hebben. Ik ben mezelf en ik blijf mezelf. En ik zit niet op die stoel te zeggen, denk aan dat je vrouw bent. Denk aan dat je vrouw bent. Maar... Ik geloof niet dat ik daar speciaal voor opgevoed ben om dat te doen. Ik denk wel dat de Heer me een beetje een zelfstandig karakter heeft gegeven. Dat wel. Zij leerden ons eh, bijvoorbeeld zelfverantwoordelijkheid dragen. Het is niet zo dat meisjes zomaar aan de hand van anderen door kunnen lopen, maar je bent zelfverantwoordelijk, verantwoordelijk voor je leven. Je moet altijd zorgen dat je, je eigen waardigheid behoudt. Zeg duidelijk je eigen mening en loop niet met iedereen mee. Durf eens tegen de trend in te gaan, eh, want aan meelopers hebben we niks, zei ze dan. Ik zou het best nog eens terug willen hebben, jij. Wat, wat, heb je on, wat heb je ontzettend veel aan mijn vorming tot vrouw gedaan. En daar ben ik je nog steeds dankbaar voor. Vriendin van Marga compleet over haar entree in de politiek, deze dag in 1956. Het is 11 minuten voor 10, dames en heren. De bevolking van de Randstad-provincies groeit onverminderd door... terwijl de gemeenten daarbuiten in toenemende mate blijven te maken krijgen... met een krimp, blijkt uit de nieuwste cijfers... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jan Latte, goedemorgen. Goedemorgen. Daar bent u dan demograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus eh, hoeveel is die Randstad-provincie gegroeid? Um, de prognose geeft aan dat we behoorlijk doorgroeien... met zo'n 700.000 inwoners nog in de komende 14 jaar. Dat is fors. Hoe fors is dat? Nou ja, wat is vast bedoeld? 700.000 en dan nog uh, uh, 200.000. In de rest van het land zit je bijna op een miljoen. En een miljoen inwoners erbij in de komende uh, 15 jaren. Dat is nog steeds veel. Nederland krimpt echt niet. We groeien gewoon door. Zeker tot 2025. Ja, maar ik hoor de afgelopen jaren alleen maar verhalen over vergrijzing... en dat de bevolkingstoename verder zal afnemen. Maar daar is de komende jaren in ieder geval nog geen sprake van. Nee, voorlopig wordt het alleen nog maar drukker in het land. Vooral in de Randstad. Maar het opvallende wat gaat gebeuren, en dat is toch wel heel belangrijk... is dat we de bevolking herverdeelt als het ware, over het land. We krijgen niet alleen meer inwoners nationaal. Dus het totaal aan inwoners neemt toe. Mm. Maar dan gaan we ook nog eens allemaal in de Randstad op een kluitje zitten. Ja, kunnen, we... We, laten... ja? Ja, kunnen we al die mensen aan? Want 700.000 mensen erbij, dat zijn twee grote steden, zal ik maar zeggen. Ja, nou wat je ziet en dat merk je ook, dat is dat de, de Randstad metropoliseert, zou je bijna kunnen zeggen. We kennen allemaal de term Noordvleugel, Randstad, Amsterdamse metropoolregio. We hebben gisteren gezien dat er ook besluiten worden genomen om van Den Haag Rotterdam één metropoolregio te maken. Dat wil zeggen, ja, het wordt toch allemaal een wat grotere schaal. En je kunt het eigenlijk om je heen ook zien. Kijk eens naar de centra van Den Haag en Rotterdam. Het is allemaal 140 meter hoog wat erbij is gekomen de laatste jaren. Ja. Dat is echt stedelijk om te zien, maar de mensen worden ook stedelijker. Dat is zo. Ja. Met andere woorden, uh, dat wordt een soort van stadstaat daar, zal ik maar zeggen. Hè? Met, met het Groene Hart als grootpark daartussenin. Zo zou je het kunnen zien. De steden komen weer op, de metropoolregio's komen op. Dat is niet uniek voor Nederland. Het is ook een beetje het, het, de ontwikkeling, het fenomeen dat we in het buitenland zien. Als je naar Duitsland gaat, dan kom je ook langs de metropoolregio Frankfurt en Nuremberg ja. en München. Ja. Het zijn, en bestuurlijk zijn het grotere eenheden. En daardoor hopen ze ook dat ze in dat economisch geweld van de globalisering allemaal een. Plekje krijgen. Dat geldt natuurlijk ook van Amsterdam en daarna Rotterdam. Goed, maar je zou maar op het platteland wonen... en daar proberen om economisch overeind te blijven... en uh, je dorp overeind te houden, dan heb je een probleem. Want tot 2025 is er een, uh, een krimp in een derde van de gemeenten... en met name een lagere bevolkingsgroei buiten de Randstad... in die kleinere plattelandsgemeente dus. Ja, precies. Mensen zien ook dat sommigen dan... die hebben meer kansen in de Randstad... vinden daar hun banen, gaan daar ook naartoe. Uh, en het wordt wat grijzer aan de randen. Het wordt daar allemaal wat, wat minder druk. Uh, echt platteland wordt meer platteland en stad wordt meer stad. Dat is de toekomst van Nederland. Dat is de toekomst van Nederland. Jan Latte van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer. We kijken wat deze cijfers doen in het gebied... dat dus nog meer te maken krijgt met de krimp, het platteland dus. Henk Haaldering, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de P10, dat is de belangrijke organisatie... van de tien grootste plattelandsgemeenten in Nederland. Hoeveel gaat u zelf krimpen? Wij gaan ook een uh, procent of 10, 15 procent krimpen... als gemeente En wat betekent dat voor zo'n gemeente? Nou, het betekent dus dat we in ieder geval... eerst moeten werken aan de bewustwording. En, en we zien gewoon dat dat nu wel zover is. Dat is nee, één, maar... en twee. Ik bedoel twee. te vragen, wat, bedoelt dat, wat betekent dat in het dagelijks leven... voor zo'n gemeente? Komt er minder ja. geld binnen? Kun je nee, minder nee, leuke nee, dingen dat doen? Dat betekent bijvoorbeeld dat we 1200 minder kindertjes krijgen. Dat betekent dat de 31 schootjes die we hebben, dat er misschien nog 15 of 10 van overblijven. Uh, maar ik zeg al, wij hebben in Nederland twee, groot, drie, twee grote gebieden. Dat zijn de zogenaamde tot krimpgebieden waar, uh, waar je zou kunnen zeggen, daar heeft men het voorbij laten gaan. En er zijn 15 anticipeergebieden waar eigenlijk de komende 10 jaar dit soort ontwikkelingen plaatsvinden. En wij hebben dus gezegd met elkaar, wij gaan dus nu vandaag gaan we eraan beginnen. En dat wil zeggen... Dat we geen schootjes meer bouwen, maar we bouwen nu nog eventueel een gebouw wat multifunctioneel inzetbaar is. Uh, en dat wil dus ook zeggen dat je dus ziet dat de, wat ons betreft, in die plattelandsgebieden gewoon leefbaarheidsgebieden komen waar de zaken geconcentreerd gaan worden. Hoe bedoelt u? Nou, daar komt dus een schootje met de voor- en de naschoolse op, opvang. Daar komt de ouderenopvang, uh, daar komt het maatschappelijk werk bij elkaar. Dat wil zeggen dat wij behoefte hebben, en daar gaan we het Rijk ook over aanspreken, en op meer mobiliteit op het platteland. Omdat die zaken iets verder van elkaar afkomen. Maar het blijft fantastisch wonen en werken, ook op het platteland. Ja. En als het maar... nog drukker wordt in die metropolen, ja. Ja, dan moeten we zorgen dat we goede verbindingen hebben van, uh, van Amsterdam naar Winterswijk toe. Ja. En als je daar uh, ook met een, uh, met een fatsoenlijke treinverbinding snel komt, dan zijn er een heleboel mensen die kiezen op het platteland wonen en dan misschien werken in Amsterdam. U wilt het platteland gaan asfalteren? Wij gaan het platteland niet asfalteren, wij gaan zorgen dat die bedrijven die er zitten, dat we die goed bedienen. We zijn bezig nu, ook we zijn in Brussel, want ik zit vandaag met de regio in Brussel, om ook te kijken wat zijn de Europese doelen na 2020, om uiteindelijk die leefbaarheid op dat platteland goed gestalte te geven. En wij zien die krimp, en we hebben het niet over krimp, we hebben het over demografische ontwikkeling, is ook een kans voor het platteland. En zo gaan wij hem ook benaderen. Ja, we, we spraken u precies een jaar geleden op 5 oktober vorig jaar... en toen riep u dat het platteland een injectie van 10 miljard moet krijgen... omdat het anders een onleefbare bende zou worden. Hebt u dat ja. geld gekregen? Nee, u, u, u zegt een, een deel van mijn verhaal. Uh, nou, u het, zei dat... dit ook vorig jaar, dus ik vraag nee, u nu... Nee, nee, nee, u... nee, dat zei ik niet. Maar het gaat erom, krijgen wij Rijksgeld? Ja, het Rijk is bezig met, met zeg maar demografische ontwikkeling en heeft daar projecten voor... Ja. Is Europa daarmee bezig? Ja, we hebben nu, nu net gezien, dat komen we weer een nieuwe structuurfondsen met veel geld. Om een aantal dingen moeten we samen doen. Een aantal dingen doen we met de regio. En Een aantal dingen hebben andere overheden bij nodig om uiteindelijk die toekomst ook voor het platteland goed en leefbaar te houden. Weet u en de vraag ik nog? Dat, ik ben er optimistisch over. Weet u de vraag nog? Ja, ja ik weet de vraag. De vraag was of wij ik, ik geld krijgen van het Rijk. Of ja, u nu 10 miljard hebt gekregen? Nee, die 10 miljard, die hebben wij gezegd, die hebben we de komende 20 jaar nodig. En wij krijgen in ieder geval toezeggingen, zowel Rijk als provincie, als Europa, om zeg maar, met die demografische ontwikkeling uh, aan de slag te gaan. En daar krijgen we geld voor. En of dat nou precies 10 miljard is, is een richting. En iedereen is er zich nu van bewust dat er iets moet gebeuren op het platteland. En dat geeft u vandaag ook wel weer aan. En daar ben ik op die missie zo. Goed, u bent ook in Brussel. Gaat u daar ook op zoek naar geld? Maar we hebben nu ook partners Noord-Rijn, Westfalen en, uh, en Zuid-Portugal. Met die drie partners die allemaal bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Ja. Uh, gaan we kennis uitwisselen en projecten doen samen. Om het voor onze burgers ook na 2020 nog uitstekend leefbaar te houden. Ja. Goed, u zegt uh, meer geld, we moeten betere treinverbindingen enzovoorts aanleggen. Gaat dat allemaal helpen? Want uh, is het niet gewoon de tendens dat mensen, uh, zeker als ze wat uh, eerder in het leven staan, dus wat jonger zijn, uh, liever in de stad wonen dan ergens afgeleverd op het platteland? Ah, kijk, er zijn, er zijn twee dingen. We zijn nu ook bezig met studenten in Utrecht, Amsterdam zijn we geweest om gewoon te laten zien. Ja. Men heeft het gevoel dat er op het platteland niet, uh, uh, geen topwerkgelegenheid is. Nou, dat moeten we veel beter laten zien. We hebben een uh, topbedrijf, een wereldbedrijf ook op het platteland. Ja. En we hebben vast een fatsoenlijke en mooie uh, leefomgeving. Daar heb je twee elementen. Natuurlijk gaat het dan ook om cultuur, want jonge mensen willen ook een zekere cultuur hebben. Nou. Aan, dat, aan die leefomgeving voor die jonge mensen moeten wij ook gewoon net zoveel aandacht besteden als feitelijk aan onze bedrijfsleven. Om uiteindelijk te zorgen dat die bedrijven ook de mensen krijgen die ze die nodig hebben. En ik vind dat ja. positief ook. Henk Aaldering, voorzitter van de P10, de belangenorganisatie van de 10 grootste plattelandsgemeenten in Nederland. Hartelijk dank vanuit Brussel. Straks, dames en heren, er is een bijzonder huwelijk in Bhutan.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 Wij als Nederlandse Brandwondenstichting doen er alles aan om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar brand.nl en doe de test. Dit is radio 1.